Nu de drie reizigers de gevaarlijke poolcirkel eenmaal gepasseerd zijn, kijken ze heel wat opgewekter. Ze hebben nu alle drie het gevoel dat ze het doel van hun tocht heel gauw zullen bereiken. Naar de koude oordelen kan de pool niet ver meer zijn. Als ik afga op het steken van mijn wintertenen, dan moeten we er vlakbij zijn. Aan ah, mijn neus te voelen, zou ik zeggen. Die pool zit precies op mijn neus. Maar als ik zo eens naar beneden kijk, dan zie ik nergens een pool. Alleen maar ijs. Maar ik zie wel wat. Ik, ik zie een zwarte stip. Daar, in de verte. Dat kon joris wel eens zijn. Erheen, vrienden. Ze krijgen opeens een geweldige haast en vliegen wat ze kunnen. De zwarte stip wordt groter en groter. Al spoedig kunnen ze een beest onderscheiden dat op zijn buik ligt. Ze willen al gaan roepen van, Joris, Joris, houdel jij! Maar dan, als ze dicht genoeg genaderd zijn, blijkt het Joris toch helemaal niet te zijn. Wat daar op het ijs ligt, aan de rand van een klein stukje open water, is een grote grimmige walrus met lange blanke slachtanden en een knoepert van een snor. De walrus ziet hen komen, hij bekijkt hen onderzoekend met glazige bolle oogjes... ...en blaast dan met diepe minachting door zijn snor. Zo, <treeks> wat moet jullie hier landrotten? Wij zijn geen landrotten. Tenminste, ik niet. Ik ben een uil en geen rot. En, en londerig zijn we ook niet. Kijk naar jezelf, bolhoog. Gaan jullie dan nou alsjeblieft geen ruzie maken? Wij, uh, meneer de Walrus, wij zoeken de Noordpool. Juist, met Joris erop. En nou willen we weten... Of die bol nog ver is. Ver, ver niet. Voor mij wel. Dat dacht ik al. Hoe lang is het nog vliegen, denkt u? Een maand of twee. Wat zegt u? Een maand of twee? Of, of drie? Drie maanden? Dat kunt u niet mede. Het, het hangt er wel vanaf welke kant jullie uitvliegen. Het is drie maanden als je die kant uit gaat naar het zuiden. En de andere kant uit naar het noorden? Pff, dan ben je er zo. Dus het was maar een grapje van die drie maanden. Ja, dat was het. Een walrus, een grapje. Leuk, hè? Mijn je loge, vrienden, dat staat aardiger. Ja, heel leuk, hoor. <laughs> Bijzonder aardig. U, u bent een lage walrus. Heel log. Uh, blij jullie, mam, je dat jullie man op zo prijs stellen? Kan ik nog iets voor jullie doen, behalve de weg wijzen. Om u de waarheid te zeggen, we hebben alle drie een reuze honger gekregen juist we vliegen al zo lang. Ja, we rabbelen. Hoor maar eens. Als jullie zo'n honger hebben, dan zal ik wel even wat eten voor jullie halen. Dat zou erg aardig van u zijn, meneer de walrus. Een ogenblikje. ik ben zo terug. Wel, wel. Die walrus valt best mee, hè? Oh, hij is heel geschikt, die ouwe. Ik ben benieuwd wat hij voor ons gaat halen. Misschien wel een stel zeebuizen. Ja, of ijsspringgaren. Hou oh, op jullie, ik hoop op pannenkoeken. Maar gewoon stil, daar da komt hij weer. Ah, daar is hij met het eten. Hij heeft... Oh, kijk nou eens. Alsjeblieft. Een heerlijke vis. Een uh, vis. Huh? Dat is nou jammer. Wat is een vis? En hij is lekker vers. Dat kan wel daar zijn, maar meneer de walrus... Een boskabouter is niet zo visserig. En wat een uil betreft. Voor een vette muis mag je me desnoods midden op de dag wakker maken. Maar voor een vis, nee. Dank u. Heb je weer geen springhaarden? Nee, die heb ik hier niet. Dus niemand dus wil mijn vis hebben. Oh nee, vast niet. Dan weet ik hem zelf op. Je zou haast geloven dat het nog lekker was ook. Jawel, weet je. Oh, Dit is ook lekker. Heerlijk zo. Al zullen we niet van vis houden? Wat zoek je hier nou eigenlijk? Uh, vispaard, zoek er En dat is heel wat anders als een vis. Hm, juist. Net zoals een walrus, heel wat anders is als een rus. Uh, uh, vispaard, zei je? Uh, uh, dat heb ik gezien. Hoor je dat? Hij heeft Joris gezien. Hebt u hem heus gezien? Waar is hij dan? Vlakbij zie je die ijspiek daar, daarachter staat een ijskookkarretje en daar kan je dat vispaard ook vinden. De vrienden kijken elkaar eens aan. Ze denken allemaal dat dit weer een van de bijzonder lollige walrusgrapjes moet zijn, want je kunt op de Noordpool toch geen ijskookkarretje verwachten. Ze vinden het grapje weer niet zo leuk en nemen nogal moedeloos afscheid van de walrus, die nog eens extra hard door zijn snor blaast en hen mistroostig nakijkt. Met het gevoel dat ze die Noordpool nooit zullen vinden, sjokken ze vervolgens naar de ijspiek die de walrus hen heeft aangewezen en als ze daaromheen wandelen, ontdekken ze eerst een bordje waarop met duidelijke letters Noordpool staat en daarnaast een ijsblauw geschilderd ijskoekarretje. Achter dat karretje staat een ijskobouter, die net zo blauw is als zijn karretje, maar dan niet omdat hij ook geschilderd is, maar omdat hij het zo koud heeft. En naast die ijskobouter, ten slotte zit een gedierte, ook erg blauw, maar het eet vredig de ene ijskoop naar de andere. En dat gedierte is, het kan niet missen, Joris het vispaard. Ja, daar zit niet. we hebben hem. Dag Joris, -ie. ben je er eindelijk? Maar nou, wat zijn we blij dat we je terug zien, Joris. Ah, ah. Joris hoort het wel, Joris lukt maar zwakjes. Dat komt niet zozeer omdat hij niet blij zou zijn, maar omdat hij een mond vol ijskoos heeft. De ijskoobouter staat er tevreden lachend bij, want het zijn tenslotte zijn ijsko's die zo in de smaak van Joris vallen. Wie wil er een ijskool? Allek een ijsko. Ben je helemaal een ijskool op de pool? Dat zou veel te koud zijn. Hier zijn ijsko's niet koud. Bij ons anders wel. Best mogelijk, maar hier is het zo koud dat je een ijskool eerst moet laten afkoelen, anders brand je je mond. Dat klinkt heel merkwaardig, maar koud is het hier inderdaad. Als ik mijn ogen dicht doe, dan kraken mijn oogleden. Zo koud is het. Ja, en als ik uitadem, dan bevriest mijn adem en valt als een ijsklop naar beneden. Hoor maar. Ja, en als ik met mijn hoofd schud, dan kan je de ijspegeltjes in mijn oren horen rinkelen. Hoor maar. Eén kan een ijskou, Die zal je goed doen. Oh, ik kan ze jullie aanraden. Nou, vooruit dan maar. Dan zal ik er een proberen. Honger heb ik wel. Dat hebben wij ook. Uh, Vertel maar wat je hebben moet. Eén van een dubbeltje of één van een kwartje. Liever van een kwartje natuurlijk. Maar we hebben geen geld om te betalen. Dat hoeft ook niet. Aan geld heb je hier niks. Het enige wat je hier kunt krijgen zijn ijskoons. En die verkoop ik zelf. Alsjeblieft. Wie proeft het eerst? Geef maar hier. Mm. Mm. Mm. Dit is helemaal duidelijk zeer merkwaardig. Maar die heeft gelijk. Het ijs is hier warm. Eh, lekker. Veel lekker dan koud ijs. Ja, je knapt er helemaal van op. Ah, dat mag ook wel. Ik heb er al die tijd op geleefd. Op die ijskons? Ook. daar is hier niks anders. Dan zal je nou toch zeker ook wel eens trek krijgen in een ander soort eten. Is het niet? Ik wil. Ik wil maar huis. Om. Maar dat kan gebeuren hoor. We gaan nu meteen vertrekken.